Ik ben voor de grap, vanavond zijn weer op stap, een mens kan voor de fatsoen niet anders doen. Als je verjaart, dan is het de moeite wel waard dat mensen vrienden beleefd, een feestje weet. Ik heb vandaag net mijn verjaardag, Treft dat niet wonderbaar. Al mijn vrienden en vriendinnen staan met cadeautjes klaar. Ja, je merkt op je verjaardag wat echte vrienden zijn, want dan is het zo'n gezellig bestijn. Zoek, nusjes en fijn met vrouwtjes en wijn. Daarom zorg ik als ik enigszins ken dat ik iedere week jarig ben. Eer gisternacht kwam ik thuis weer halen van de vracht. Ik was weer jarig geweest van een eerlijk feest. Mama stond van woede met schuim op haar mond Met volk en tang voor me klaar Maar ik zong tot haar <laughs> Ik heb vandaag net mijn verjaardag Treft dat niet wonderbaar Al mijn vrienden en vriendinnen Staan met cadeautjes klaar ja, je merkt op je verjaardag wat, wat echte vrienden zijn Want dan is het gezellig fijn Zo knusjes en fijn Met vrouwtjes en wijn Daarom zorg ik als ik enigszins ken Dat ik iedere week jarig ben hm. <lacht> Nou, we er al een lollige dag van maken hoor <lacht> Oh, lollige dag is ook een taalder waard. Ja, je merkt op je verjaardag. Wat echte vrienden zijn. Want dan is het zo'n gezellig festijn. Toch een je Nee, dat moet je meemaken, zeg, zo'n verjaardag. Dat ik iedere week jarig ben. <lacht>